Michael Jackson samen met Stevie Wonder en Just Good Friends. nooit gebracht op Simon stond op het album Bad. En ja, wat een plaat hè.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 Van de grond dankzij jou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 Ik ben er week op gekomen, maar niet voor niks. Ik let al heel lang op de vierde man. Daar heb je wat mee. Nee, gewoon, er zijn, de, de, de manier waarop hij ook dat bord doet, dat is bij, bij al die vierde man is Ja? Ja. Volk, ja, ja, ja je hebt, er, je hebt er die stappen. gaat er nu voordoen. Zeg maar, zo, zo naar voren, zo met twee handen. <laughs> Loopt hij ja? nog? Doe zo, Het is ook een hele, en je hebt er die... Nonchalant, die, die, met nonchalant. één hand. Zo?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 Want ik denk als hij het, het idee zou hebben dat hij dit toe doet, dat, dat, dat zou hem gaan helpen. Daar gaat hij van groeien. het ja, nee, zijn, maar ik zijn ik vaak scheidsvormen. Nou ja, dat mag nee, ik, nee, ik probeer joh. dat... Ja! ja. Ik probeer dat de hele week al duidelijk te maken. Nee, joh. Kregen, we hebben een mailtje gekregen van uh, Lau van Ravens, die erg om jou gelachen had, maar die ons erop merkzaam op maakte dat het wel degelijk gewone scheidsrechters zijn, die oh, één keer in de zoveel schat. tijd vierde man zijn. Dat wist ik echt en niet. En zelden in een parenclub komen. Dat wist ik echt niet. Weet je wat ik dacht dat de vierde man, weet je wat ik dacht dat, dat de, waar de vierde man constant op zit te hopen?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 Het borrelt hij weer helemaal op. Ik heb de voor Don Varden. En I'm alive.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 Ja, we wachten hier vanmorgen nog wat zon en rond uh, de uur nog twee te, te regenen. Oké. En het okay. eh, vind even flink doorgepland. Ja, oké, okay. ja. Maar ja, dat hoort erbij. Hè? Dat ja, ja, ja. Goed. Maakt niet uit. Maar goed, jongens. Ja, ik heb natuurlijk wel wat, wat verder gevonden. Ja. En uh, ja, Paul de Leeuw heeft uh, zijn excuus aangeboden aan zijn vader collega Francisco van de Jool. Dus uh, ja. En uh, ja, bedoel, dat soort dingen zeg je natuurlijk inderdaad niet over een collega. Zou je kunnen vertellen wat hij heeft gezegd in zijn programma? Nou, hij heeft eigenlijk... Uh, ja, Paul, hij reageerde gisteren emotioneel een beetje op het feit dat varen medewerkers bedreigd werden om de anti-wilderskartoon. Ja. En hij riep tijdens de Mariwolder op vrijdagshow dat de bedreigers, de bedreigers, niet bij hem moesten zijn, maar bij zijn van Francisco. Ik heb het fragment gevonden, dus ik kan hem even laten horen. Ja. Zal ik dat even doen? Ja, doe maar. Oké, okay. um, even kijken Ja, daar komt ie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 Francisco, wel te rusten. ook dicht en. De... En die mensen maar fijn meeklappen. Ja, het is blijft een beetje een raar verhaal natuurlijk. Hè. Ja, daar ken natuurlijk uiteraard de reacties op en ja, dan moet Albert Flinder natuurlijk weer reageren op, ja, ja, ja, ja. op het hele verhaal. En uh, ja, die zegt er weer dat uh, Paul weer alles doet om zijn uh, show te promoten. Ja. ja nou, misschien is dat ook wel zo. En misschien is. Het, ja, in feite is er natuurlijk ook niks mis mee. Maar goed, laten we in godsnaam ze gaan hem ook weer vergeten. Eigenlijk. Hè? Ja, maar hij heeft het nu weer goed gemaakt. Dus. Um... Ja. Ja, Naar nou, vrienden zullen ze niet worden. Maar het is wel wat beter tussen de heren. Ja, laten we het allemaal ophouden dan, hè, joh. Ja. <laughs> ja, ja, ja. Ja goed, als je nog even nog interesse hebt, Patricia Pai gaat uit de kleren. Oh nee, hè. Oh. oh nee, ik wist dat het, ik wist dat het zo zeggen. Oh. Eh, maar de, de dochter Christine doet ook mee. Oké. Okay. Nou, misschien zal dat wel iets beter zijn, maar... Dat maakt het weer veel goed, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Maar in ieder geval, uh, ze gaan voor een, uh, een lingeriemerk gaan ze dat, uh, gaan ze dat doen. Okay. Dus uh, ze krijgen dan hier wat, uh, wat strandkleding te showen, dus het valt allemaal nogal mee. Oh, oké. Okay. En wat, uh, dat is gewoon, ja ja ja, gewoon echt op een soort billboard of in de tijdschriften komt dat? dat ja, in de tijdschriften en in een billboard Oké, okay, dus echt een groot aangepakt. Oké, okay. nou ja. ja. En ja, de, met de bril op het bord, hè. Ja. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Ja, goed. Dan hebben we natuurlijk de, de vullende outfits van Monique Smit uh, tijdens de Dansen uh, Partijs. Overtel? Oh, vertel. Ja, maar die hebben haar, we hebben haar in ieder geval een handbilling opgeleverd, hè. O oh zo. Dus uh, ze krijgt op een gegeven moment alleen nog maar uh, uh, lingerie toegeworpen. Kijk, oh. kijk, dat is beter nieuws dan Patricia Pij. <laughs> <laughs> ja, ik denk het wel. Ja, ze was zelfs een beetje in de, in de stress haar uh, borst. Ze was bang dat, uh, dat ze eruit waren gerold. Oh, uh, oké. Okay. Maar dat, dat viel allemaal nog een reuze mee, dacht ik toch, of niet dan? Ja, ja, volgens mij ook. Maar ja, het, het, ja. Is, het, zal, het zal maar gebeuren, hè. Dat is, dat, dat is niet niks, hè, als dat gebeurt tijdens een show. Dus ik, ik snap dat ze daar een beetje gestrest over is als dat gaat gebeuren. Ja, maar het, het, valt, het valt allemaal nog een reuze ja, mee. We moet, moeten moet eruit vallen, laten we eerlijk zijn. Ja. Uh, <laughs>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 Nou, okay. en dan gaat hij dan een beetje verderop in en neemt zijn bril uit en, uh, en zijn haar op een gegeven moment kort en uh, ja, in ieder geval... Dat is Gordon weer ten voeten uit natuurlijk, hè. Ja, nou, en uh, hij zong wel goed, of uh, weet je dat niet? Ja, hij zong geweldig, absoluut. Okay. Hij is wel echt de ster van de hemel, dus wat uh, dat betreft, uh, maar ja, uh, het plaatje past niet helemaal bij het nummer. ja, maar daar kan je toch iets aan doen, dat vind ik nergens op slaan. Nee, precies, maar omdat je daar dan een bepaalde... Uh, uh, ...opmerkingen over krijgt, waarmee waar oh. je zelfs boegroep op uit de zaal krijgt, daar ben je dus eigenlijk niet helemaal goed bezig, maar... ...hij kan dat iets genuanceerder vertellen, zoals je het wel maar zegt. Ook. Ja, ja, ja, ja, maar het is niet de eerste keer dat hij dit heeft gedaan, hè, natuurlijk. Nee, en, en ik denk ook niet de laatste keer. Nee, ik denk het ook niet. <laughs> dat denk ik ook dus. niet. Goed, ja, verder hebben we natuurlijk uh, de ja, OO oh, oh, Tirol, hebben we weer gezien natuurlijk, hè, en de kijkcijfers hebben we flink, flink gekelderd daarin, hè. Zijn ze, is het al begonnen?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 Ja, nou dat, het kan me op zich ook wel voorstellen. Hij vindt het ook wel grappig, weet je. Het maakt ook niet uit. Nee, exact. Dus uh, ja, En uh, in tegenstelling wat ze natuurlijk deden met, met de vooruitzending uh, met, met Alain Sand. Is, krijgen ze hier wel een beetje voor betaald uiteraard. Ja. Ja, ja, dat ja. doen ze toch weer goed. Maar ik hoorde dat er sprake was dat er uh, nog een keer een zomeraflevering komt, met dezelfde gasten weer.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 Ja, volgende week uh, gaan we beginnen. Hè? Zaterdagavond uh, dan uh, best pas het weer los hier. Oké. Okay. Jammer dat wij dat weer niet hebben. <laughs> er zijn heel veel mensen overheen, maar niet, niet, niet, niet te bereiken. Echt niet. Nee. Nou ja, we, ik bel je volgende week. En dan uh, rooi je er trouwens ook weer. En ik hoop dat het dan goed loopt. Nou, <laughs> ja, het zal best wel leuk zijn, joh. <laughs> nou, helemaal goed, Henry. Dankjewel. Tot volgende week. Tot dan. You can dance, you can dance, you can dance.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 consequences are so Jameer Kwai en When You Gonna Learn. Het is een nummer uit uh, 1993. En uh, ja, ik denk wel een van zijn uh, populairste nummers um, die hij heeft gemaakt. Onder andere Cosmic Girls zijn ook populair. En hij heeft een nieuw album uitgebracht. Genaamd Rock Dust uh, Lightstar, En die stond dus hoog in Nederlandse hitlijsten. Waaronder, uh, ja dus op nummer 1... In totaal 16 weken in die, uh, in die lijst gebleven. Ik probeer een beetje uh, de overgang te maken naar de Euro break, Breakdown natuurlijk. Dat hoor je zo meteen. Vol Ey, volgende week zijn wij natuurlijk weer helemaal terug met de uh, Entertainment View. Hoe dan ook, een heel fijn weekend. Tot volgende keer. Zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 7 uur.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 Wat precies het probleem is, is niet bekendgemaakt. Mogelijk heeft het te maken met het computervirus Stuxnet. Dat virus veroorzaakte al eerder een vertraging van het Iraanse kernprogramma. Het verwijderen van de brandstof in Boucher zal volgens Iran zes dagen duren... en onder toezicht gebeuren van het internationale atoomagentschap. Het nucleaire programma van Iran wordt door het Westen met argusogen bekeken. Gevreesd wordt dat het niet voor energie wordt gebruikt, maar voor een kernwapen.